Assepoester. Er was eens een man, wiens vrouw erg ziek was. Toen ze merkte dat haar einde naderde, riep ze haar enige dochter Assepoester bij haar bed. Lief kind, wanneer ik er niet meer ben, wees dan goed en vroom. En God zal altijd voor je zorgen. En ik zal naar je kijken vanuit de hemel. En altijd... Bij je zijn. Ze sloot haar ogen en stierf. <lacht> Het meisje ging elke dag naar haar moeders graf. Assepoesters vader reisde veel voor zijn werk. Daarom besloot hij opnieuw te trouwen, zodat hij iemand had die voor Assepoester zou zorgen. Hij trouwde een weduwe met twee jonge dochters. Assepoester leefde met haar gemene stiefmoeder en de twee onaardige stiefzussen. Ze behandelde Assepoester heel slecht. Ze groeide op als hun bediende en ze moest alle huishoudelijke taken alleen doen. Op een dag, terwijl Assepoester de vloer veegde, zaten de twee zussen op de bank gretig fruit te eten. Na het eten gooide een van de zussen de schillen zo op de grond. De stiefmoeder kwam de kamer in en zag de rotzooi op de grond. Assepoester, maak de vloer schoon, jij luie meid. Kan je dan helemaal niets goed doen? Ja, moeder. Ik zal het doen. Sorry. Assenpoester moest eten koken en de afwas doen. Mama, mag ik ook wat eten, moeder? Jij mag de restjes opeten wanneer je klaar bent met de afwas. <lacht> uh, niet weer dit drama. Schiet op en doe eerst de afwas. Assenpoester verzamelde alle afwas en maakte het schoon. Ze moest op de zolder slapen. En elke avond huilde ze en viel ze met honger in slaap. Kijkend naar Assenpoester hadden de kleine muizen en vogels medelijden en werden haar vrienden. Op een dag besloot de koning een groot feest te geven... ...en nodigde iedereen uit. De koning wil dat zijn zoon een van de mooie meisjes kiest om mee te trouwen. Alle jonge meiden in de stad kregen een uitnodiging voor het bal. Aan de mensen van het koninkrijk, ik heb een boodschap van de koning. Iedereen is uitgenodigd voor het grote bal aankomende zaterdag. Deze avond zal hij een prinses kiezen voor de prins. Iedereen was blij en sprong van blijdschap. Ook Assepoester was erg blij. Ze had het paleis altijd al eens willen zien. Assepoesters zussen maakten zich met een hoop ophef klaar voor het feest. Kom meiden, maak jullie klaar voor het bal. Ik wil dat de prins met één van jullie zal trouwen. En jij, Assepoester, help ze met klaarmaken. Mijn dochters moeten eruit zien als prinsessen. En één van hen zal binnenkort met de prins trouwen. Moeder, de prins zal met mij trouwen. Assepoester, doe mijn haar en klip me aan. Nee, Assepoester, eerst mij helpen, want ik zal de prins trouwen. Assepoester was heel aardig en hielp haar beide zusters. Ik wou dat ik ook naar het feest kon. Mag ik ook mee? Ik wil zo graag het paleis zien en deelnemen aan het bal. Nee, echt niet. Je kijkt eens naar jezelf. Je hebt niet eens een jurk om te dragen. Iedereen zal je uitlachen en wij zouden voor schut staan. Hoe durf je nu zoiets te vragen? De zussen en moeder vertrokken naar het bal. Assepoester werd alleen en huilend achtergelaten. Ah. Ze herinnerde zich dat ze haar moeders trouwjurk had. Deze was kapot, dus begon ze het te maken... Haar kleine vrienden, de vogels en de muizen hielpen haar. Het dus gaat eeuwig duren. Tegen die tijd is het bal afgelopen. <lacht> oh. Plotseling verscheen daar een goede vee. Niet huilen, mijn kind. Ik zorg dat je naar het bal kan, ha? wie bent u? En, en hoe is dat mogelijk? Deze jurk is helemaal kapot. En ik had geen jurk om naar het bal te gaan. Maak je geen zorgen, mijn kind. Hocus, pocus, pas. Assepoetes oude kleren veranderden in een prachtig jurk. En aan haar voeten verschenen glazen muiltjes. Haar muizen- en vogelvriendjes sprongen op een pompoen. Hocus, pocus, pas. Popoen veranderde in een prachtige koets. De muizen werden aarde om de koets te trekken en de vogel werd... Maar, goede vee, mijn stiefzussen en stiefmoeder zullen er ook zijn. En heel boos zijn om mij daar te zien. Maak je geen zorgen, ik zal ze jou niet laten herkennen. Oh, bedankt goede vee, u bent heel aardig. maar onthoud goed. De magie duurt maar tot middernacht. Zorg dat je tegen die tijd weer thuis bent. Oh, ja, goede Fee. Ik zal ervoor zorgen. Ze nam afscheid en ging naar het bal. Toen ze de feestruimte binnenging, draaide iedereen zich om om naar haar te kijken. Haar stiefzussen en haar stiefmoeder herkenden haar niet. Oh, wat is ze mooi! De knappe prins zag haar en was meteen verliefd. Hij liep naar haar toe. Hallo, mooie dame. Zou ik met u mogen dansen? Ja, natuurlijk! De prins danste met niemand anders. Hij had alleen nog maar oog voor Assenpoester. Assepoester danste de hele avond met de prins. Dat ze bijna vergat dat het al snel middernacht zou zijn. Plotseling herinnerde ze zich de woorden van de goede vee. En ze keek naar de klok. Oh, ik moet nu echt gaan. Maar het is nog maar... Terwijl ze wegrende verloor ze een van haar glazen muiltjes. Ze had geen tijd meer om het te pakken, want de prins kwam achter haar aan. Snel ging ze de koets in en vertrok. De prins zag haar schoen en pakte hem snel op. Waarom rende ze nou weg? Het was middernacht. De onderweg verdween de koets en werd er weer een pompoen. Ze rende via een sluipwegje terug. Ik zal haar vinden, al moet ik haar in het hele land gaan zoeken. Ik wil haar op welke manier dan ook weer zien. Oh. De prins wou haar zo graag zien dat hij met zijn mannen naar haar op zoek ging. Oh. Ze gingen van deur tot deur. Elke vrouw in ieder huis moest het glazen muiltje passen. Maar het muiltje paste niemand. Uiteindelijk kwamen ze bij het huis van Assepoester. Welkom, mijn heer. Mevrouw, zijn er hier meisjes die naar het bal zijn geweest? Mijn twee dochters zijn gisteren op het bal geweest. Haal uw dochters, ze moeten deze muil passen. We zoeken een meisje die deze muil droeg. Oh, een van mijn dochters heeft deze misschien gedragen. Ik zal ze roepen. De zusters moesten het muiltje passen. Ze probeerden hun voeten erin te wringen, maar beide pasten niet. Is er nog iemand anders hier in huis? Oh, nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb maar twee dochters. Stiefmoeder had Assenpoester opgesloten op zolder, zodat ze het muiltje niet kon passen. We moeten het hele huis doorzoeken. Al snel zag een van de mannen de trap naar de zolder en zag dat de deur op slot was. Is daar iemand binnen? Stiefmoeder volgde de mannen. Nee, nee, nee, nee, nee daar is niemand. U hoeft uw tijd daar niet aan te verspillen, mijn heer. Hij brak het slot en ging naar binnen. Tot zijn verbazing zag hij een meisje bij het raam zitten. Ik heb hier een meisje gevonden! De prins en de mannen gingen naar haar toe en lieten haar het muiltje passen. Het paste assenpoester perfect. De stiefmoeder was in schok. Ah! Nee, nee, nee. Ik heb je eindelijk gevonden. Wat is je naam? Assepoester. Hij ging meteen op één knie en vroeg haar ten huwelijk. Assepoester, wil je met me trouwen? Ja, ja. De prins nam haar hand in de zijne en kuste het. Hij reed samen met Assepoester terug naar het paleis. De koning en koningin waren heel blij om Assepoester te ontmoeten. Assepoester's vader werd uitgenodigd om het huwelijk te voltrekken. Assepoester en de prins trouwden en leefden nog lang en gelukkig.